The end the month. En in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Den Haag is oud-politicus Jim Jansen van Rai overleden. Hij zat lange tijd voor het CDA in het Europees Parlement en als advocaat was hij medeoprichter van de vakbond voor voetballers, de VVCS. Na een conflict met het CDA over een beschuldiging van belangenverstrengeling stapte hij uit de fractie. Later kwam hij voor de LPF in de Tweede Kamer. Jim Jansen van is 77 jaar geworden. Een aantal misverstanden over Afghanistan is uit de weg geruimd. Gisteren ontstonden er irritaties in het kabinet rond een brief van de NAVO over mogelijke verlenging van de missie in Uruzgan. Volgens vicepremier Bos zijn de misverstanden over zijn optreden en dat van minister Verhagen uitgepraat. Boskoop is officieel boktorvrij, dat heeft minister Verburg bekendgemaakt. In de Zuid-Hollandse plaats werden in december levende larven gevonden van de Oost-Aziatische boktor, die veel schade aan de natuur toebrengt. Door de maatregelen die zijn genomen worden nu geen boktoren meer gevonden. Het tijdelijk stilleggen van de bedrijven heeft volgens de kwekers tussen de 5 en 10 miljoen euro schade veroorzaakt. In Friesland zijn de meeste gemalen stilgelegd om te bekijken of het ijs dan sneller aangroeit. De kans op schaatstoertochten wordt dan groter. Het waterschap Friesland reageert met de maatregel op kritiek van schaatsliefhebbers. Die zeggen dat er al lang geschaadst had kunnen worden als de gemalen eerder waren stilgezet. Volgens het waterschap gaat de veiligheid van de Friezen voor ijspret. De opening van het Stedelijk Museum in Amsterdam is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling dat het museum eind dit jaar open zou gaan, maar dat wordt ergens in 2011. Het Stedelijk Museum ging in 2003 dicht voor renovatie. De opening is sindsdien al vaker uitgesteld. Het weer. In het oosten nog kans op wat sneeuw. Vannacht ligt de vorst, morgen ook kans op sneeuw, temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Show. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland komt vanavond het kunst- en cultuurcafé van CFM. In verband met de aanwezigheid van Yvonne Roosendaal, vanavond gepresenteerd door Marga Oost-Indie en Tom Hendricks. En alles keurig netjes bij jullie verzorgd door technicus Roy Halderman. Heb je zin in Marga? Ja, heel veel. Het is de eerste keer natuurlijk, maar ik ben heel benieuwd. Er zijn interessante gasten. Ja, want met wie gaan we praten? We gaan praten onder andere met Joyce Vassenhauw alias Joyce Meister, over haar muzikale opleiding en plannen. We gaan praten met de Poolse Anja Siviak, die al ruim tien jaar in Zandvoort woont. We wilden weten wat nou het verschil is tussen leven in Polen en in Nederland. En tenslotte gaan we praten met uh, uh, Siska Metselaar over haar eerste boek, dat de mysterieuze titel, en hij gaf mij adelaarsvleugels heeft. Maar eerst zit voor ons Noor Brand, beeldkunstenaar in Zandvoort. Goedenavond Noor. Hallo, Tom. Noor, ik heb jou voor het eerst ontmoet eigenlijk tijdens kunstkracht 12. En toen had jij een heel mooi onderkomen gevonden, namelijk in het leuke winkeltje. Het leuke winkeltje van uh... Hanneke Voort. Ja. Hoe kwam je daar zo terecht? Um, ik kwam Hanneke tegen op een verjaardag. En toen zei ze, mag ik naar jouw schilderijen kijken? En uh, toen is ze over het muurtje gesprongen, want ze was bij mijn buurvrouw. En uh, zei ze... Wil je dat niet bij mij in de winkel? Nou, graag natuurlijk. Heel leuk. Want het is een ontzettend leuke entourage. Ja. En uh, wij kietelen elkaar wel, vind ik. Dus, uh, en een ontzettend leuk mens natuurlijk ook. Mm -hmm. Dus uh, heb ik dat al twee jaar uh, gedaan daar. Aha. Dus je was wel thuis? Ja, het is ook heel gezellig. Het is heel leuk daar, mm -hmm. vind ja. ik. En het komt ook heel mooi uit. Ondanks het feit dat het niet zo licht is... Uh, Beelden staan heel leuk bij bloemen en planten. En, uh, en Hanneke is dan ook echt een heel weekend bezig om alles neer te zetten. Alles te vertroetelen ook. Ja, met wat lekkers erbij. En een lekker glaasje wijn. Heel gezellig. Hm. Maar wie is Noordbrand? <laughs> Moeilijke vraag hoor. Jeetje. Nou, het antwoord is misschien moeilijk. De vraag is niet zo moeilijk. Ja. Wat wil je weten? Nou, waar kom je vandaan? Waar kom ik vandaan? Nou, ik kom uit Zandvoort. Ik ben hier ook geboren in Zandvoort. 53 jaar geleden op de Breenrode Straat. En daar woon ik nog steeds. Alleen een stukje verderop. Mm -hmm. Ook getrouwd met uh, die jongetje uit de straat. Sorry. Al 31 jaar. Dat is wel <laughs> heel lang. En, maar ja, we wonen een beetje buiten het dorp. Dus eigenlijk gaat er heel veel aan mij uh, voorbij. En ja. sinds ik dus lid ben van die BKZ... He, beeldende kunst naar Zandvoort. Ja, dan kom ik een beetje hmm. jou tegen bijvoorbeeld. En, ja. Ja. En, en wanneer is je passie voor de beeldende kunst ontstaan? Nou, al heel lang geleden. Ja. Ik, ja, ik tekende als kind al uh, uh, heel erg veel. Ja. Uh, tekenen, knutselen, vond ik altijd geweldig. Ja. En, uh, maar ja, mijn ouders zagen dat niet zo zitten. Een opleiding in uh, die richting. En uh, nou, ik denk een jaar of twaalf geleden. Toen ben ik gaan schilderen eerst uh, bij een vriendin van mij die geeft les, marijke takken, en oh. dat doe ik dat doe ik nog steeds. Ja, ja. En hoe oud was je toen? Ja, een jaar of veertig denk ik. Ja. En dat ging eigenlijk hartstikke leuk. En dat doe ik nog steeds. Op donderdagochtend zit ik om half acht in de auto, met een auto vol met vriendinnen trouwens ook. Oh, leuk. Ja. ja. Ja. Corine de Biasse van de vrouw van de architect en Hanneke van de Bos, en dan gaan we allemaal naar Groet en lekker schilderen. En uh, een jaar of zes geleden ben ik dus met beeldhouden begonnen. Mm -hmm. Toen kreeg ik van mijn man een, uh, een, een beeld. En daar was ik zo weg van en zo blij mee. Ik dacht, dat ga ik proberen. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik uh, daar veel beter in was. Of ben dan uh, in tekenen en schilderen. Ah, dus nu doe je me vooral aan beeldhouden? Ja, ja dat, ik doe dus ook nu de Wakkersacademie. Academie. Dat is een hele klassieke kunstacademie in Amsterdam. Oh ja. En daar ben ik uh, aan het beeld houden. Aan het leren. Dus echt ja. grote stenen en grote... Grote grotelij. werk? werk, ja. Klein meisje, groot werk. Nou ja, groot werk. Uh, ik leer veel. En ja. heb je nu het schilderen losgemaakt? Of nee, of dat nee hoor. Nee, nee, nee. Ja, dat, dat dacht ik wel even. Maar ja. nee hoor, kom toch weer terug. Ik heb ja? weer net zeven nieuwe schilderijen gemaakt. En het blijft... Uh, ja, uh, schilderen doe ik eigenlijk nu echt voor de lol. ...in beeld houden om het te leren. Ja. <laughs> ja. Okay. Maar zit het uh, in, de, in de familie de uh, Nou, dat weet ik niet. Ja, mijn moeder is wel, uh, wel creatief. Ik heb wel wat hele mooie dingen van mijn moeder ook in de kamer staan... Die ze vroeger gemaakt heeft. Dus het zal wel ergens in zitten. Wat voor ook belthoudwerk of schilderwerk? Ja, keramiek. Keramiek. Ja. Uh -huh. Want dat, dat doe je ook, hè? Keramiek. Ja, ja niet, zoveel, niet maar, zoveel. Maar wel leuk. Gewoon uh -huh. dat raakustoken, dat vind ik enig. Dat is ontzettend leuk. Ja, Wil jij weten wat dat was, hè? Ja, dat, ja want ik zag dat op je prachtige website overigens. Ja, dat raakustoken. Ja, ja. ja. Nou, dat doe ik in Amsterdam bij Petti ja. Schilder. Oké. Okay. Ja. Bij een boerderij. En uh, je maakt dus thuis eigenlijk een voorwerp, een schaal of een. Of een, een, een schoen of van klei. Ja. En die wordt biscuit gebakken. Dus dat is een eerste keer in de oven. Nee. Dan neem je hem mee. En dan ga je dus naar de plek... waar geraakt stookt wordt. En uh, daar ga je glazuur op uh, aanbrengen. Dan gaat hij nog een keer in de oven. In een grote olieton. Dat is meestal buiten. En dan stoken ze op tot duizend uh, graden. En uh, dan dat glazuur... dat wordt natuurlijk vloeibaar. Dan gaat... Uh, deksel eraf en met grote tangen ga je zo'n schaaltje dan eruit halen en dat hou je in de wind en dat glazuur koelt heel snel af en dat krakkeleert en vervolgens doe je het in een soort van rookton met uh, houtsnippers en met kranten en dat blijft een kwartiertje erin en overal waar geen glazuur zit, wordt het zwart en komt natuurlijk die hele kleine basjes worden ook zwart ja. Het is, komt uit Japan, het hoort bij een Japanse ceremonie. Maar het is ontzettend leuk En hoe heb je dat ontdekt? Ja, weer via keramiek en, uh, en uh, Patty Schilder uh, Met haar ben ik naar Nepal geweest en heb daar een keramiekreis uh, gemaakt ja. En zij doet dat, nou dan ga je dat ook doen mm -hmm. ja. Erg leuk, jij kan het ook doen hoor Het is echt enig, super dag maar het beeldhouden is op dit moment, dat is eigenlijk staat centraal op dit moment. Ja, ja, ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Ik ben erachter gekomen dat ik heel goed uh, 3D naar 3D kan vertalen. Dat gaat me goed af. Hoe bedoel je dat? Nou, um Even denken, hoe moet dat zeggen? Ik, ik kan jou heel goed beeld houden, bijvoorbeeld een portret, maar ik kan je veel moeilijker tekenen van 3D naar 2D. Oké, okay. ja, ja. Maar van 3D naar 3D, dat gaat me veel makkelijker af. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat is waarschijnlijk iets in, in de hersenen. Wiskundige ja. aanleg? Ja, nou, verre van. Nee, nee, nee, ik heb geen, geen wiskundige nee. aanleg. Absoluut nee. niet, nee. Ik wil toch even terug naar die eerste pagina naar schilderen. Ja. Hoe ontstaat een schilderij bij jou? Bij mij. Nou, uh, toen ik begon met schilderen pakte ik altijd lekker de kleurtjes waar ik zin in had. Dat was heel veel blauw geweest. Ik ben ontzettend blauw-geel mens. Een beetje zandvoortsmets. Zandvoortsmets, ja. Ja, zandvoortsment. ja, ja, ja. Uh, Daar ga je lekker wat uh, opsmeren op het doek. En dan uh, ontstaat er vanzelf eigenlijk wel een schilderij. Je krijgt vlekken dan denk je, wat gaat dit worden? Nou, het wordt een olifant of een beer of uh, noem maar wat. En later ben ik dus echt gericht mensen gaan schilderen. En dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Daar ben ik dus nu... Ik bedoelt portretten al? Uh, nou, ik ben nu heel veel met naakten bezig. Ik heb dus nu een hele serie met uh, naakten gemaakt. Ja. Dat vind ik ook heel leuk. Het is dus een beetje een ontwikkeling. En eerst wilde ik heel veel... Doe je naar model? Ja. Ik krijg je natuurlijk bij wakkers ook uh, model uh, tekenen. Uh, ondan, ondanks dat ik daar beeld hou. Hmm. Ja. Maar dat moet ook verplicht noemen. Nou, te dan neem ik een tekening mee naar huis en die ga ik dan uitwerken. Zeg Noor, en je hebt een atelier in huis? Je dan ja, zo, meestal, of, uh, ja ik heb in de, in de huiskamer... Uh, jullie zijn oh. trouwens van harte welkom een keer te komen kijken. Oh, dankjewel. Een, uh, een vide. En daar is mijn atelier. En daar schilder ik. En daar boetseer ik. Maar daar kan ik bijvoorbeeld niet hakken. Nee, nee. Of niet lekker met uh, gips aan de gang. Dus ik ben naarstig op zoek. Naarstig op zoek naar een atelier. Want als ik, die opleiding duurt vijf jaar. Maar het vier en het vijfde jaar moet je echt in een atelier werken. Uh, want dan, uh, ja, ik kan niet. Uh... In mijn huiskamer dat ze doen. Ja, het wordt Boven wel, mijn huiskamer. wordt wel elke dag stoffen dan ja, denk ik. Ja, nee, maar het, het is nu al uh, ontzettende rotzooi af en toe. En uh, <lacht> dat wordt niet altijd gewaardeerd. Mm. Als de trap vol met verf zit of de eettafel. Of uh, <lacht> gebeurt nog wel eens wat. Dat ja. ja. niet helemaal goed gaat. En hoe lang duurt je opleiding nu nog? Ja, nog drie jaar? Nu nog drie jaar. Dus ja. je bent eigenlijk net begonnen. Nou oh, ja, ja, bijna is mijn tweede jaar voorbij. Ja. Ja en uh, ja dan nog drie jaar, ja. maar wel heel leuk hoor. Ja, hè? Oh, ja dat is echt geweldig. Ja. Ja. Nou heb je mij al een keer verteld dat Ben er ingestapt in die opleiding, maar hij verward je een beetje. Ja, <laughs> ja, dat, uh, ja. ik zit wat dat betreft een beetje in een uh, inspiratiecrisis. <laughs> dat klopt ja, ja. ook. Een soort schrijversblok, maar dan uh, anders. Maar dan anders, ja. ja, dat is ook zo. Ik bedoel, je leert daar hoe het hoort. Het is een hele klassieke kunstacademie, dus er wordt gewerkt naar de waarheid en um, ja, enige spontaniteit wordt er natuurlijk uitgehaald dan. als je alleen maar bezig bent met meten en kijken of het allemaal klopt. Ja, dus ja. Het gaat ook vooral om de techniek. Het gaat vooral om de techniek. Ja. Nou, en als je de techniek goed beheerst, ja, dan, dan kom je wel weer vrij. Maar ja, dat duurt dus een tijd, want ja. ik ben nog niet klaar. Je wordt en nu in een uh, soort keurslijf bij. In een, een keurslijf, ja. Ik ga het volgende trimester een uh, naakt uh, hakken in Belgisch hartsteen. Ja. Ja. Dan denk ik, och, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Maar ja, goed, ik doe het wel. Ja, je leert het wel heel erg goed. Ja, dus ze geven me het gereedschap om later te doen wat ik graag wil. Uh, ja. om... Maar het is wel moeilijk, hoor. Ja. Want het haalt natuurlijk heel veel uh, spontaniteit ja. nu weg. Ja. Je zit in de Leidsels. Ja, ik zit in de Leidsels. Ja. Ja. Straks mag ik weer los. Nou, ja. <laughs> oh, Dat gaat ook zeker gebeuren natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dan, je gaat uh, een paar dagen per week naar die opleiding toe? Of, ja, drie uh, dagen per week. Drie dagen per week. Ja, op oh, ja. maandag, dinsdag en woensdag. Het ja. zijn best wel hele zware dagen. Ja. En dan op donderdagochtend zit ik weer in de oosten. Dan ga ik dus naar Groet. En dan op vrijdag moet ik zorgen dat alles weer uh, een beetje schoon en gewassen... En ja, je moet toch ook wel eens wat anders doen, hè? En wanneer werk je dan voor jezelf? Ja, s'avonds. S'avonds. En zondags. En uh, ja, kijk, ik heb natuurlijk wel dat atelier, dus ik, kan, ik hoef nooit wat op te ruimen. Het is ook een enorme bende daar. Ik kan zo lekker alles laten liggen. Dus uh, iedere uh, kwartiertje ben ik daar. Ja. En komen nou, je nodigde ons zo net uit, hè, dus te komen kijken in je ja. atelier. Komen er ook inderdaad mensen bij jou in het atelier? De ja, nou, ja, het is, het is niet groot. Maar er komen regelmatig mensen kijken. Da heel veel schilderijen hangen natuurlijk bij mij aan de muur. Uh, heel veel beelden, er staan wel een stuk of 14 beelden door uh, het hele huis heen. Wat trouwens wel uh, heel jammer is, want ik had ze buiten staan en er zijn er een heel aantal stukken gevoren. Oh. Stuk gevoerd. Ja, stuk gevoerd. Dat is heel naar. Zeker als ik binnenkort een expositie <laughs> ja, heb. <laughs> ja, dat is natuurlijk heel dom. Maar het rare is dat het is altijd goed gegaan. Maar nu is het zo hard gevoerd. Ja. Ja. Dat, uh, ja. Nou ja. ja. Gewoon weer uh, uithuilend opnieuw beginnen. Ja. Ze worden beter hoor. Ja, daarom. Dus dat is, uh, <laughs> ja, zal symbolisch zijn. <laughs> ja. ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Maak je nog steeds dikke dametjes? Ja. Ja. Die zijn erg in trekken, heb ik begrepen. Ja, ja, ja maar veel, uh, veel mensen maken dikke dames. Ja. Ik maak trouwens ook altijd hele dikke billen. Ik weet niet waarom. <laughs> ik heb geen idee waarom, maar het is gewoon zo. Ja, ja. Maar ik, um, ik merk wel dat ook door, door de opleiding, dat ze wel veranderen. Ja? Ja, en ik heb ook echt behoefte om het anders te doen. Maar ik weet nog niet precies hoe... Dus dat is een beetje ja. de crisis. Maar dat gaat wel goed komen hoor. Maar is het ja. niet zo als je in zo'n keurslijf zit en met jouw andere leerlingen. Ja. Dat er een, niet een soort eenvormigheid bestaat in de producten die er uiteindelijk uitkomen. Uh, zeker. zeker. Nou niet helemaal. Ja, je maakt natuurlijk allemaal het, hetzelfde uh, naakt bijvoorbeeld. Maar ja je hebt toch wel je eigen touch, dat je eraan geeft. Je hebt je eigen stijl van boetseren, zeker. Heer, je eigen vingers, je eigen manier van doen. De ene doet het groot en de andere maakt zo'n heel klein uh, werkstuk. Doe, uh, er zit wel verschillen, in, natuurlijk wel. Maar het moet wel kloppen. Ja. En dat vinden zij heel belangrijk. Ja, dus moet, uh, er is de weinig de ruimte de voor de enige Goede verhoudingen staan. Ja. Ja. Ja. Hij zegt, nou, ik ben toch nog geïnteresseerd in je, ja, wat, wat je inspiratiebronnen zijn. Hè? Zijn er nou ook andere beeldhouwers of zijn er bepaalde kunstenaars waar je door geïnspireerd raakt? Door... Nou, dus dat ik je heb je wel favoriete reis, uh, kunstenaars, ja? moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. ik vind bijvoorbeeld uh, Degas. daar ben ik echt de krijttekeningen van uh, Degas. Nou, ik doe helemaal zelf niks met krijt, nou, die vind ik zo mooi. Daar kan ik bijna ja. niet van uh, loskomen als ik ze zie, dat vind ik echt prachtig. En wat is dan precies wat je daarin uh, raakt? Ja, ik, de kleuren zijn zo mooi. Zijn een mooi. beetje esoterisch, hè? Ja. ja. ja. ja. Er zit zo'n ziel in. Dan denk ik, wat knap als je dat met een krijtje <laughs> kan. Dat is toch fantastisch. Ja. Ja. Dat is echt zo mooi. En als uh, beeldhouder Bram Cousi. Zegt iemand iets? Koesie nee. nee, is, is, is een man die uh, heel abstract uh, beeld houdt. Iedereen kent wel dat, dat bronzen gladde, die bol, dat hoofd. Nee? Nou, nee. Nee. Nee. nee, nou, ik nou, kan me <laughs> voorstellen. Maar dat is ook wel uh, iemand die me enorm kan. Uh, ja, soms word je ontroerd. Ja, ja. ja. En dan ja. vind ik, als je iemand kan ontroeren. Ja. Of een bepaalde emotie kan oproepen dan ben je voor mij een kunstenaar. Ja, ja. Mijn doel is om, zeker met die beelden, in ieder geval een glimlach te toveren op iemands gezicht. Ik vind het leuk om iemand uh, of een beetje het lachen te maken of blij te maken in ieder geval. Ja. Dat is mijn doel. Hm. Maar dat deed je dus al, met die, onder andere met die dikke dametjes. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Ja, maar het is niet ja. na de waarheid. Nee. Dus het is voor Amsterdam een beetje een geheimpje. <laughs> Mag niet bekend worden. Mag niet bekend worden. Ze, nee. ze horen het niet, hoor. Nee, ze horen het nee, toch nee. niet hier in Zalvoort. <laughs> ja, dat is zo. <coughs> uh, je zei net, ik uh, ben druk aan het werk voor een nieuwe expositie. Ja. Waar gaat dat gebeuren? In het uh, gemeentehuis in, uh, in Bennenbroek. Dat is een, uh, een uh, clubje van mensen die dat organiseert. Dat is heel leuk. Dat heb ik twee jaar geleden al afgesproken. En uh, vanaf 4 maart tot 22 april hangen mijn schilderijen daar. En uh, staan mijn beelden daar. Hm. Dus dat is hartstikke. Jij bent alleen of is er nog iemand bij? Nou, meestal zijn ze met C, maar ik ben alleen. Je ja, hebt zoveel. Nou, het kwam zo uit... En ik kon niet echt iemand vinden die uh, met schilderijen bij mijn beelden wilde exposeren. Dus dacht ik: ach, ik ga stevig aan de schilder. Hmm. En uh, ik doe het zelf. Nou, ja, nou, prachtig. Dus dan heb je het in eigen hand, dat is hartstikke leuk. Ja. ja, sinds de gemeente Bennenbroek is opgeheven, gebruiken ze dat meer als, uh, als uh, expositieruimte, hè? het gemeentehuis? Uh, ja, ik weet niet precies hoe dat zit, dat is al een tijdje zo. Ja. Maar het uh, gemeentehuis is nog steeds in uh, gebruik hoor. Het is ja, ochtend. maar minder. Ja, minder. Het is iedere ochtend al. Het is, het het is open, een loket eigenlijk voor uh, paspoorten en dat soort dingen meer. Maar ja, ja. ja. En er is geen, uh, geen raadsvergadering meer. Nee nee, nee, nee, nee. Er wordt ook niet getrouwd, geloof ik. Dus nee, er is ruimte. Ja, precies. Maar het is ook best een mooie ruimte hoor. Ja. Maar er komt een officiële opening. En dan nee, kunnen... nee, oh, dat nee, toch niet? Nee, oh, nee, nee. start... Uh, nee, nee. nee, nee. Ja. Ik ben okay. niet zo van Stiekem. de Stiekem. Nee, je bent niet... Hè. Nee, ik vind het niet zo heel leuk om uh, in het middelpunt maar te staan. Maar hoe moet het dan bekend worden? Ja. Hoe moet je dan mensen trekken? Nou, ik stuur wel uitnodigingen. Ja. Per internet. En wat uh, uh, per post ook. En uh, de stichting die dat organiseert heeft ook een... Uh, uh, ja, de website. bestand van mensen en um, wat affiches komen er in het dorp te mm. hangen. En oh, dat komt wel goed hoor. Ja, het is heel leuk. Waarom ben je in de tijd lid geworden van BKZ? Beeldend kunstenaars Nou, omdat ik het belangrijk vind om uh, samen iets voor elkaar te krijgen. Hè? Ook bij de gemeente. En ze doen het echt fantastisch met hoofdletters. Uh, er is nu een uh, interim uh, voorzitter, dat is Paul je waarschijnlijk wel. Ja. En dat is een niet-kunstenaar. Nou, dat is wel heel erg slim. He, want hij staat er in feite buiten. Hij heeft voor de rest helemaal geen belangen, behalve het goed regelen voor ons allemaal. En dat doet hij. En dat hele bestuur ook, ik pet uh, je af. Echt waar, het gaat heel erg goed. Ze krijgen ook van alles voor elkaar, ze organiseren ook van alles... We gaan binnenkort ook uh, exposeren uh, op de Binnenweg bij het kunstbedrijf, bij Huur Dat is ook een hele leuke galerie. Mm -hmm. nou, allemaal dat soort dingen. We hebben in het Zwagerman Museum met z'n allen geëxposeerd. Dat is toch één, ja. Dus uh, ja, gelijkgestemde mensen. Nou, het valt mij op dat uh, op jouw website stond toen ik erop keek maar één link: naar Hilly Jansen. En verder helemaal niet naar andere leden van het BKZ. Ja, dat moet ik. Dat, dat Hoe zei. komt dat? Ja, uh, oud. oud. Oud. Oud. Geen zoveel overhoud. Zoveel websites, druk. je moet gewoon uh, ja, geactualiseerd ik, worden. Ja, dat, dat is gewoon zo. Dat, ja. gaat ook, dat gaat ook gebeuren. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik hoop dat mijn man nu luistert. Het gaat gebeuren. Hij oud. moet dat doen. Hij doet het. Ja, hij doet er heel erg veel ja. voor. Maar laat ik dat er heel snel bij zeggen. Want ook die expositie in Binnenbroek die kan ik niet zelf inrichten. En dat doet hij voor me. En hij maakt de foto's van de website. Die dus heeft hij allemaal zelf gemaakt. Dus zijn allemaal ja, ik moet ook mooi. zeggen, ik heb al eerder tegen je gezegd. Ik vind ja. het echt een hele mooie, mooie ja. vormgegeven ja. website. Heel dat hoort, dat hoort er nu ook. Dus, ja, uh, ja. complimenten. Uh, man van Noorbrand. Ja. Ja. ja, nee, dat doet hij allemaal hartstikke goed. Ja. Maar we hebben het gewoon heel druk. Ja. En uh, dat zijn van die dingen die blijven liggen, ja, want ja. jullie uh, uh, zijn ook nog een beetje in de logies. Nee, niet meer? Jawel hoor, oh. ja, ja. Maar Dat mag ik niet zeggen. Nee, oh. jawel hoor, natuurlijk mag, mag dat wel. <coughs> mag maar de andere vraag is, uh, ik neem aan dat die studie behoorlijk wat geld kost in Amsterdam. Ja, dat klopt. Is dat de bekostigen met de opbrengst van jouw uh, artistieke product? Nou, dat kan ik daar wel van betalen. Ja. ja hoor. Ja, Ik word toch regelmatig gebeld van... Goh, heeft u dat nog? Of heeft u dat nog? En nou, dat is ontzettend leuk. Ja. En dan gaat er weer in de deur. Ja, nee, dat gaat uh, goed. Ik kan het, de kostenbatenanalyse is helemaal... Uh, Oké. Okay. Ja. Ja. ja, dat is toch heel leuk. Daar ben ik ook best wel trots op hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar kan jij een beetje afstand doen van je werk? Ja, Heel makkelijk. Ja? Ja. Is dat niet moeilijk? Want je werkt Heem, thuis. En, ja. Uh, ja. Nee hoor. He, ja. ja. Ik, uh, ik heb daar... Heb uh, geen moeite mee? Zeker als iemand echt zegt uh, van, goh, wat leuk. Uh, vorige week kwam er nog iemand uh, voor. Uh, ook een hele dikke Anna in de vorm van een Boeddha Die zo zat. Oh, heeft u nog? Kom, gauw, halen is er zo blij mee. En dan denk ik, nou, is toch één, hè? Dat is echt hartstikke leuk. Ja. Heb je ook een vaste groep van uh, mensen die wel bij jou koopt? Dus nou, soms dat, dat nog niet? Nee hoor. Nee. Nee. Nee. nee. En bovendien als je er één hebt, heb je toch genoeg? Ja, dat is ik bedoel. <laughs> ja, ja. laat het eerlijk zijn. Ja. Ja. ja, het kan zijn dat mensen misschien Pakt zijn door jouw manier van werken. Nou, ja, ja. ze komen nou, wel ja. weer. Als er, als er weer iets is, ja. komen ze wel kijken. Ja. Nee. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja, want ik heb ooit eens een keer een heel gesprek gehad uh, met een, uh, een Alkmaars uh, beeldhouder. En die verkocht niks. Dat, ja. niet, dat, waren, dat waren zijn kinderen. Hij wilde er ja. geen afstand van doen. Ja, dat ja. Ja, waren zijn ja. kinderen misschien ook. Ja. Nou, er woont hier in Zandvoort ook een hele leuke meneer. Dat kan ik nu gelijk even zeggen. Dat is Arie van Noorden. Kijk die meneer? Ja. Nee. Nou, die woont in de Stationstraat. Vroeger had hij groenswinkel in de Haltstraat. Oh, die? Ja, ja, ja, ja die kijk ja. ja. Nou, ja. Althans, ik ken zijn werk. Precies, ja. En hij heeft er ook heel veel moeite mee. En hij heeft zulke leuke dingen gemaakt. Ja. Ik vind dat enig. En dat, dat, die cafeetjeskopertje en nuf is. Ja. vind ik ja. zo leuk. Vind. Maar hij heeft daar best wel moeite mee. Ik kan me ook wel voorstellen. Het is ook een hoop werk. Ja. Maar ik heb dat niet. Nee. Dan kan ik weer wat anders maken. Ruimte. Ja. ja. ja. Goed Noor. Uh, het is al hier voorbij. Niet te geloven. Zo snel gaat dat allemaal. Ja. ja. Wij wensen je heel veel succes met je komende expositie. Ja, heel veel ja dankjewel. Stuur me flink wat uitnodigingen rond. En, ja, ja ik ga je weet mee. wat er al, allemaal op afkomt. Ja. Veel succes, dankjewel. Dankjewel, jij ook bedankt. Ja, heel bedankt. watching in. when the saints go my chin in. Yes, I want to be in that number. Yes, when the saints go my chin in. Yes, Joe Moranis. Thank you, Tyree. Thank you, ladies and gentlemen, for that fine swinging out there. The All Stars myself are very happy. I'm going take a little short intermission now. <laughs> In de moed. waarschijnlijk door Clemilla. Aan tafel een dame met een andere naam. In de burgerstand heet ze namelijk Joyce Vastnauw, maar tegenwoordig is het Joyce Meister. Ja. Waarom? Ja, waarom? Getaald, <laughs> ik heb de, nee, <laughs> uh, ja, ik heb daar heel lang over nagedacht, maar mijn moeder heet Hanni Meister en mijn vader is natuurlijk Max Vastnauw en uh, ik ben trots op allebei, natuurlijk. Uh, maar mijn moeder heeft ooit een uh, nummer één hit gehad. Met Music in the Air. Met uh, Ron Brandsteder. En nog een aantal platenpluggers. En zelf uh, zong zij ook. Tot, uh, tot een bepaalde leeftijd. En toen is, uh, heeft ze knobbeltjes op de stemman gekregen. Maar ze heeft altijd met heel veel, heel veel plezier gezongen. En omdat ik haar nu eigenlijk achterna ga... Zeg maar, Um, heb ik voor Meister gekozen. Ten eerste omdat het lekkerder klinkt dan Vastenhouw, vind ik zelf. Het bekt, lekker. het ja, bekt het lekkerder. Het bekt lekkerder, ja. En, uh, nou, Duitsland is ook een goed uh, werkland. Ja. <lacht> dus. <lacht> ja, maar goed, heel veel dat... mensen zullen jou wel kennen, maar voor degenen die dat uh, niet doen... Uh, Joyce Vastenhouw, waar komt zij vandaan? Ik kom uit Zandvoort. Ik ben in Haarlem geboren. Toen ben ik meteen uh, naar Zandvoort gebracht... En uh, daar ben ik dan ook opgegroeid. Ik ben nu 21 jaar en ik uh, ben uh, twee jaar even weg geweest. Heb ik in Zoetermeer gewoond en in Den Haag voor mijn studie. Maar nu woon ik tijdelijk weer even bij mijn ouders, hier in Zandvoort. Ja. En uh, jij bent bezig ook met een uh, opleiding, begrepen? Dat klopt. Want uh, voor, ja, hoe heet het? De Dutch Academy of Performing Arts. Arts. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dat is een, uh, een vierjarige studie. Uh, voor uh, zang, dans en spel. Mijn hoofdvak is zang. En ik volg dan ook de Vocal Academy. op De uh, Dutch Academy of Performing Arts. Hele mondvol. vol. Ja. En uh, ik zit nu in mijn tweede jaar. Dat gaat erg goed. Ik heb uh, veel praktische vakken, maar ook theoretische vakken. Ja. Muziekgeschiedenis. Het is een uh, leuke opleiding. Het is een hele leuke opleiding. Ja. Het is um, heel zwaar. Ja. Ook. Um, ja, je merkt dat je thuiswereldje echt het fijnst is om uh, te hebben. Nou, je, je bent in een bepaalde wereld daar. En dan merk je weer hoe fijn het is om dan weer thuis in Zandvoort te zijn. Ik ben nou weer een paar dagen op, op pad geweest. Ik ja. kom net uit Lelystad gereden toevallig. Ja. Dus uh, dan ben ik ook weer hier. En dan uh, vind ik dat altijd ja. weer erg fijn. Terug op de baan. Ja, maar het is, het is wel fijn daar. Maar het is natuurlijk... Mensen denken, ja, een studie uh, pretpaleis en uh, alleen maar doen wat je leuk vindt. Maar het is echt wel zwaar ook. Je moet keihard werken. En, en wat ja. maakt het, je wordt heel veel... Door, ja, ja, je wordt getoetst ja. en uh, je wordt steeds weer uitgedaagd en je moet steeds weer meer en het is nooit goed. Het nee. is gewoon echt nooit goed. Je wordt altijd gelet op wat je nog ja. niet kunt. Ja. ja, precies. En dan denk je dat je het goed hebt gedaan en dan komt er een lijst met twintig dingen waar je nog aan moet werken. En soms hou je het gewoon niet eens meer bij. Ja. Dus uh, ja, je moet gewoon echt constant bewust zijn van waar ben ik mee bezig, wat wil ik nog veranderen, welke tijdsplanning ga ik daarvoor, uh, daarvoor maken... Uh, Waar ga, bij welke stap ga ik dan beginnen? En uh, als ik er niet ben, hoe ga ik dat dan oplossen? Zeg, en, en, was er ook een selectie? Was het moeilijk om op die opleiding te komen? Of, um, of is het meer zo ja. dat ze tijdens de opleiding ook heel goed selecteren? Of, ja, je kunt in elk jaar nog van de school afgegooid worden, zeg maar. Oh, ja. Als zij denken dat jij, geen, dat jij niet... Uh, dat jij, boven, dat jij niet verder komt qua niveau. Dan kun je altijd nog, uh, kunnen ze altijd nog zeggen. Ja, het is toch niks voor jou. Ga wat anders zoeken. U wordt bedankt. U wordt bedankt. Ja. Je hebt nu uh, wat geleerd. En uh, doe het er maar mee. Maar uh, ja dat kan dus altijd. Maar van tevoren hebben wij drie auditierondes. En uh, daar worden dan een x aantal mensen geselecteerd. En daar zat ik bij. Dus ja. <laughs> dat is heel fijn. Ja. Ik ga een heel rare vraag stellen. Dat mag. Wat heb jij met de Jantjes van Herman Bauber? Ja, de Jantjes. Ja, dat is mijn lievelingsmusical. Ja. Heb je ergens wat gelezen? <laughs> ik kan ja. heel goed googelen. Uh, Oké. Okay. Ja, de Jantjes. Dat is eigenlijk het eerste nummer wat ik altijd uh, overal zong in huiskamers. Waar ik dansjes op maakte. En uh, ja? Ja, waar ik eigenlijk altijd op imiteerde. Dat, uh, en nog steeds is het wel mijn lievelingsmusical. Waarom? Waarom is dat, uh, ja, het, het, ik denk dat mijn. Ik weet niet. Ik denk mijn moeder komt sowieso uit, uh, uit Amsterdam. En uh, ik weet niet of dat misschien in de genen of zo zit. Dat je toch dat accent leuk vindt. En, uh, en, en dat, ik, ben, ik, vind, ik vind dat, dat Amsterdamse. Uh, de Amsterdamse humor. En, en, en nou, daar ben je dan. <laughs> ik groet je. Mijn mooie Amsterdam. De kapitein. De kapitein. Kijk, kijk kan het hoor. <laughs> Ja, heb ja, jij ook wat met de, de juitjes? Nou, ik heb in het Zwanenkoor gezeten. Ja. Oh, en daar deden jullie uh, de Nauta B dan? Amsterdamse Koegelkoor. Oh, oké. Okay. Grappig. <laughs> ja, heerlijk. Zijn ja. in de Zwanen met de bezigheid? Ja. Ja, nou ja. Misschien hebben we elkaar er wel zonder hoek voor. Ons. Maar bestaat dat nog? Dat koor? Ja. Oh. Ja, het uh, bestaat zelfs uh, inmiddels... Uh, Twintig jaar, denk ik. Zo? Het ja, is, okay. is ooit opgericht om één keer uh, het Jordaan Festival te openen in de Westerkerk. Oh. Daar is het voor opgericht. Voor een eenmaal okay. optreden. En het was toen zo'n doorslaande succes. Altijd zo al gebleven? Ja. ja. Leuk. Ja. Dat zijn mooie dingen, ja. Maar goed, we gaan terug uh, naar jou. Uh, oh. Je bent ja. denk ik altijd met muziek bezig geweest en met toneelspelen. Ja, eigenlijk wel. Vanaf Klein Savano. al. Uh, ja ik ik ik het, begon, het begint al met kinderen voor kinderen dan uh, ga je dat meezingen en op een gegeven moment dan, uh, dan, uh, wil je daar uh, van die karaoke bandjes van en dan, uh, dan uh moet het hele huiskamer stil zijn met verjaardagen. Want dan wilde ik zingen. Ja. En, uh, op een gegeven moment dan, uh, werd dat mij ook gegund. Dus dan uh, kon ik lekker uitpakken. En uh, dan op de basisschool dan, uh, ja, dan uh, merken ze dat je het leuk vindt. En dan uh, sleepte ik alle hoofdrollen in de wacht. Zeg maar, in groep 5. Dan mocht groep 7 en acht een uh, stuk doen. En dan mocht ik daar al bij meespelen. Dus dat was dan... Uh, was... Zingen is bijna een rode draad. Het is... Ja, het entertainen, denk ik. En het entertainen, het entertainen ja. Ja. ja. Ja, het entertainen. En dan op de middelbare school koos ik dan ook voor het ECL. Omdat ze daar veel deden aan uh, muziektheater. Is het Eerste Christelijk Lyceum. Ja. Dat zit uh, op de Leidse Vaart. Dankjewel. Ik kijk even naar de technicus van vandaag. Ja. <laughs> um, op de Leidse Vaart dus. En uh, daar heb ik de eerste twee jaar van mijn middelbare school uh, tijd, uh, gezeten. En dat was ook heel erg leuk. Daar deden we ook dan. Daar zat ik dan ook al muziektheater. En uh, nou, zo is dat eigenlijk doorgegaan. Ja, en je ouders hebben je daar ook in gesteund om ja, te hoor, te ja. verder te ontwikkelen. Ja, niet gepusht, maar ja. gewoon wel uh, ja, doe wat je leuk vindt. En ja. uh, zorg dat je wel leert en uh, verder studeert. Ja. En dat soort dingetjes. En uh, gewoon ontwikkelt. Dat, uh, dat is wel ja, belangrijk. Wat was trouwens je lievelingsvak op die school? Op het ECL? Ja. Geschiedenis. Geschiedenis. <laughs> ja. <laughs> ja, echt waar. <laughs> ja. <laughs> geschiedenis. Ja, ik, ik vond die meneer, vond, meneer Van der Assem. Zit, uh... Oh, ik kwam door de docent. Ja, ik denk het wel. Ja, dat was echt zo'n hele grote, dikke, uh, oudere meneer. Uh, echt hij zat bij het CDA. En hij had het ook altijd over het CDA. En door hem ben ik toen ook uh, echt uh, in van die uh, uh, politieke interviews beland en zo. En uh, dan ging ik me daarvoor interesseren. En hij vertelde, hij kon als je dan vroeg of hij bijvoorbeeld uh, Nepal wilde tekenen... Dan uh, tekende hij zo op het bord. In twee seconden had hij zo dat hele land getekend. En daar was ik zo door gefascineerd. Dat ik zijn lessen echt steeds interessanter en interessanter begon te vinden. En we hadden ook allemaal respect voor hem. Ja, hij vertelde het uit. en ik alleen maar negen ja. tienen bij die man. En ik weet nog steeds wat hij me heeft verteld. Ja. Ja. Denk ik. Ja, denk ik. <laughs> ja. Nou, we gaan je niet over horen. Nee, denk ik zeg maar denk ik. Voordat ik ja. allebei ja. vragen krijg. Ja. Slag benieuwd, hoor. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Op je website, website staat iets geheimzinnigs. Na het uh, voltooien van je schoolopleiding en jaren van verkenning. Ja. Wat voor verkenning was dat? Ja, ja, dat is. Uh, ik, heb, ik heb wat dingetjes uitgeprobeerd. Gewoon, uh, gewoon uh, ik heb eventjes uh, uh, het leven geproefd, zeg maar, uh, op, op jonge leeftijd. Gewoon, uh, ja, wat is het? Uh, uh, veel uitgaan, genieten. Een drankje en een dingetje en uh, ja gewoon gezellig, gezelligheid. En op een gegeven moment uh, sloeg dat een beetje door. Ja. Dus uh, ik heb daar een, uh, een grens gelegd. En uh, toen heb ik ook weer voor mijn studie gekozen. Ja, wat me nu ook uh, meer doet beseffen dat ik uh, gewoon door moet zetten. Ja. Maar was het nou de tijd of toch een leerschool? Een hele grote leerschool. Ja. hele grote leerschool. Ja, dat heeft me echt gemaakt wie ik ben. Ja. Wie ben je? <laughs> ja, dat is de grote vraag. Ik denk ja. dat ik over 80 jaar nog niet achter ben. <laughs> wie ben jij? Ik wil wel een vraag aan jou stellen, Tom. Ja, wie ben je? Wil je niet weten. Wat is <laughs> je droom? Mijn droom is om een, om, een, om een fijne thuisbasis te hebben. Ja. Dat is mijn, om een gezonde, fijne thuisbasis. En daarbij gewoon mijn vak uitoefenen. Dus het liefste word ik een backing vocal van een grote artiest. Dat vind ik echt heel erg gaaf. En daarbij zou ik um, les willen geven. Aan, uh, ja, aan uh, zangles. Ah, ja, zeg aan maar. individuele Ja, les. individuele zangles. Ja, ja. ja, of groepslessen op, um, op theaterscholen of, uh, ja, ja. of dat soort dingen. Ja. Middelbare school? Ja, middelbare school ook. Zeker. Ja hoor. Op het uh, uh, HVO-VBO. Ja. Backing ja. Vocals heb je wel eens gedaan? Oh. Ja, Backing Vocals uh, heb ik al eens gedaan. Ja, voor uh, Stage Productions doen wij dat, hebben wij dat wel eens voor Simone Kleinsma gedaan. voor uh, Bij de Musical Awards, de Uitmarkt afgelopen jaar. Um, ja, we doen Holland Casino's, doe ik dan wel eens. Dan uh, doe je ook wel veel solo, maar dan doe je eigenlijk 60 nummers. En 10 uh, nummers daarvan doe je solo en de rest gewoon uh, allemaal uh, Backing Vocals. Die les is ook heel leuk en het. Uh, ja, het is nu zo makkelijk voor mij om een tweede of derde stem te vinden. Dat is gewoon het, het mooiste wat er is. En ik merk nu ook dat, dat de backing vocals, die hebben het het zwaarst. <laughs> dat ja. is echt... Uh, ja, dat is uh, zeker om dat zelf, uh, zelf te zoeken met elkaar. En, uh, en dat zelf die, die, die uh, oetjes en aatjes en stemmetjes te zoeken en te vinden. Ja. Dat, is, dat is gewoon leuk. Dat is echt leuk. Ja. ja. Dan zit je niet vast aan, een, aan één ding, maar dan... Uh, mag je gewoon zelf. Maar ook als het wel vast zou zijn... dan vind ik backing focus gewoon heel leuk. Het is gewoon fijn om iemand te ondersteunen. in. Uh, en heb je dan een actie? Doet... voor ogen... Waar je, waar je het allerliefst zou willen doen? Ja, ik zou dat wel heel graag... Ik weet niet, misschien, ja, luistert, misschien het. Het zijn luistert, luistert zijn moeder of vader wel ja, nu. ik zou dat heel graag bij Alain Clark bijvoorbeeld willen doen. Ah, ja, ook ja. omdat hij hier vandaan komt. En, uh, maar, dat, uh, maar je verlangt helemaal niet naar een solo carrière? Um, ja, ik, zou, ik ben wel bezig met mijn eigen nummers aan te schrijven... Ik schrijf um, een beetje blues-funk nummers. En um, mijn eerste nummer is bijna af. Dat heet The Girls of the Ocean. En ik zou dat wel willen uitbrengen, maar... Ja, ik vind dat wel heel eng, want um, het moet gewoon perfect zijn. En uh, ja... Ik, nee, dat is nog wel een hele lange weg. Om echt goed te zoeken naar, naar de akkoorden en de melodieën... die echt, echt de, tekst, uh, de tekst dragen. En echt, uh, echt zeggen wat ik wil... moet ik muziektheoretisch gewoon nog zoveel ver, zo verder zijn. En als iemand anders het voor me schrijft, is het ook leuk. En kan het wel heel dicht in de buurt komen. Maar ik denk dan toch nog dat het... Niet helemaal eerst wat je Nee, dat weet ik niet, omdat nee. ik dat niet ervaren heb. Niemand nee. heeft dat nog ooit voor me gedaan, maar... Nee. Het zou ja. zo kunnen zijn dat je iemand tegenkomt die dat, uh, met ja. die klik hebt natuurlijk. Ja, maar. precies. Ja. ja, toevallig ga ik binnenkort wel eventjes uh, zitten met iemand ja. hier uh, uit Zandvoort. Met uh, Ruud Jansen had mij uh, aangeboden om, uh, om me te helpen hm. een keertje, dus... Uh, ja. Ja. Het podiumbeest. Ja, hij <laughs> ja, dus, uh, ja, is echt waanzinnig goed. Ja, ik heb hem oh. dinsdagavond nog gehoord. In de oh ja, tuurlijk. We ons uh, jubileumfeestje. Ja. Ja. zat hij uitvoeren te pompen. Ja, zeker. Ja. ja, dat kan niet wel. Dus ja. we hadden ook nog samen gezongen inderdaad dinsdag. Ja, dus uh, nou ja, gewoon zo, zo, zo, zo uh, zoek je, blijf je een beetje zoeken en ondervinden en, en uitproberen. Ja. Ja. Maar je treedt dan intussen wel op. Ja, ik het intussen wel op. Met mijn ja. eigen band? Met de band, de Joyce Meister Band. Uh, ja, spelen Hoe is die band samengesteld? Uh, nou, we hebben elkaar gevonden via het internet. En uh, ik ben met meerdere artiesten heb ik ontmoet. En toen zijn we samen gaan spelen. En dan is die, ja, de meeste heb je dan niet alles mee. En uh, toen kwam ik een gitarist en een bassist die al acht jaar met elkaar spelen. Tjerk de Graas en Martijn Posma. Die kwam ik tegen. En. Uh, ja, dat klikte gewoon zo goed dat we eigenlijk uh, sinds september nu nog steeds bij elkaar zijn. En uh, hele leuke dingen doen. Sven uh, Bakker is erbij gekomen. Drummer van het consultorium ook. En um, ja, dat, dat is gewoon, het, het gaat nu heel goed. We zijn bezig met een eigen identiteit. We gaan meer naar de soul, naar de funk toe. En uh, we spelen nu nog veel pop en uh, beetje soft rock, maar ook wel veel soul. Stevie Wonder en dat soort dingetjes. Leuk. Veel koffers. Waar, waar, waar treden jullie op? Jones? Um, nou, we treden nu eigenlijk... We staan binnenkort in uh, Twello. We gaan naar Groningen. We staan in, uh, in, uh, in veel cafés zijn dat. En uh, uh, we gaan naar de Clash of the Cofferbands gaan we mee, aan meedoen. Dat dat is, is dat? Uh, dat? is een, um, een, uh, een soort van uh, uh, ja, contest tussen de kofferbands in Noord-Holland. Wie is de beste coverband, zeg maar? Coverband. Ja, coverband betekent dat je nummers nummer speelt van, oh, uh, van artiesten. Oh, sorry. Ja, coverband. Ah, ja, natuurlijk, uh, Engels. <laughs> ja, coverband. Ik Ja, het lekker dan een koffer te doen. Ja, een, <laughs> ja. een coverband. Hé, hey, waar is die coverband? <laughs> ja. Ja. Maar jullie treden ook in Zandvoet op? Ja, we treden dat ze. dingen. Jij bent ze... Je bent me voor. <laughs> 14 februari, Valentijnsdag. al. Ah. Zondag. zondag, aanstaande zondag om 5 uur treden wij in Café 4 op. En dat is in de Haltstraat, nummer 57. Als ik het goed heb tegenover Café Nuf. Nou, hebben we alles even genoemd. <laughs> dan, uh, Ook intree? Nee, gewoon gratis. En um, consumptie <laughs> <Heel consumpties> verplicht. Heel consumptie verplicht. Nee, maar dat, we gaan er gewoon het leukste van maken. En uh, ja, uh, we hebben een leuke repertoirelijst. En uh, onze um, nieuwe saxofonist die komt... Uh, ook nog eventjes kijken misschien dat hij wat uh, meespeelt. Ah, ja. Dus dan Zelf, uh, zijn we met vijf bij. man. Ja, ja. Ja. Ja. En jij bent, blijft de enige mm -hmm. zangeres? Ja, we hebben wel twee backing vocals, maar ja. die zijn er niet bij. Oh, ja. Ja. Nou zijn er de laatste jaren op tv uh, diverse uh, contests om hoofdrolspelers uit te zoeken. We ja. hebben gehad uh, uh, Mary Poppins. Uh, nu met Mary Poppins. Is dat iets waar jij ook naar uitziet? Um, ja, ik vind of dat wel... Vind dat een sprong te ver? Ja, ik ben daar... Stemtechnisch ben ik daar, denk ik... Ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik daar, daar wel ben en daar wel wil zijn. Mm. Ik, ja... Ja, ik denk dat ik... Daar ben ik denk ik nog niet, niet, niet klaar genoeg voor. Mm. Stemtechnisch weet ik wel al een hele hoop. Zeg maar door middel van een still voice training system waarmee wij werken. Maar... Ik weet niet of ik al zeg maar zoveel kan laten zien. In zoveel verschillende vormen. En ja, wel qua entertainment. Ik denk dat ik dat ik wel uh, het, het spel kan spelen. Zeg maar die kwaliteit beschik ik over die kwaliteit nou, beschikken. Ik ik uh, ja, ik denk als, als je je ik daar. Ik ben dus zit nu in mijn tweede jaar. Ja, precies. Ja. ja, ik denk dat ik over een paar jaar wel stemtechnisch wel ver genoeg ben. Ja. Want er zit wel enorm veel talent in Nederland. Hè? Ja, je Onfrust, moet willen en doorzetten. Ja. ja. En daar niet aan denken. <laughs> ja. Dus, uh, ja, maar inderdaad, er is veel talent. En dat, dat, daar ben ik me ook wel van bewust. En daarom heb ik ook drie weken geleden mijn eigen bedrijfje opgezet. En uh, doe ik ook wat entertainment management voor uh, twee verschillende clubs in Nederland. En um, ja, zodat ik gewoon wel mijn dingetjes kan... Ja, gewoon een backupje kan hebben en daar gewoon misschien in uh, verder kan gaan. En daarom wil ik natuurlijk ook zanglessen gaan geven. Omdat ja, je wil wel gewoon, omdat je ook een thuisbasis wil hebben, wil, wil ik ook gewoon mijn eigen brood kunnen verdienen en, uh, en niet afhankelijk zijn van zeg maar. Omdat ja. als ik al kijkt bij mij op school, van er zitten misschien wel honderd mensen die allemaal hetzelfde. Nou, we hebben wel allemaal verschillende doelen hoor. Maar uiteindelijk, ja, zijn er in die wereld natuurlijk maar een beperkt aantal plaatsen voor de top. Maar ja, of je, ja. Ja. Ja. <laughs> ja, ik weet het ook niet. Ja, het is gewoon het is zo precies open. Als ik ja, wil ik wil het lekker breed heb. gewoon. Ja, ja gewoon ja. Le lekker breed, zodat je ja. echt in ieder geval de mogelijkheid hebt. Op de... Ja, ik zou niet zeggen dat ik iets niet, niet wil doen. Wat er... Nee. Nou nee. ja. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. The Curls of the Ocean. Waar gaat het over? Het gaat over de, de mooie dingen van het leven. En uh, die eigenlijk... Klopt. Nou ja, de krullen van de zedes en eigenlijk uh, uh, de mooie dingen in de mensen, de mensen die je om je heen hebt, uh, de dingen waar je gewoon van kunt genieten, zonder dat je daar eigenlijk uh, uh, veel commercieel uh, gebeuren voor nodig hebt, zeg maar. Dus um, bijvoorbeeld je kunt Valentijn vieren om door een luchtje voor elkaar te kopen, mm -hmm. maar je kunt Valentijn ook vieren door gewoon eens eventjes extra te zeggen um, hoe, hoe leuk je iemand vindt of. Uh, ja, gewoon, gewoon echt uh, ah, ja, het, de niet-materialistische hmm. niet kant om, ja. Ja, om, ja. om het wel fijn te hebben. Ja. Ja. Die heb ik toen geschreven na die periode zeg maar, van verkenning. Toen zat ik mm -hmm. bij Take 5 uh, op het strand. En uh, ja, toen heb ik die geschreven. Toen, toen kwam uh, een melodie op? Ja, het dan komt er een melodie op. Ja. Want de curls of de jozing kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Ja? Er kan een tsunami uit ontstaan. Ja. Dat is de natuur. Maar daar gaat het niet over. Daar gaat het niet ja. over, nee. nee. Want liefde overwint alles, hè? Ja. Omnia, vincit jouw... amor. Is dat niet jouw motto? Ja. Omnia, vincit amor. Ja. Ja. Puk je het veel kracht uit? Uit, uh, uit liefde? Uit warmte? Ja, heel erg veel. Ja. Ik vind dat wel, Vandaar ja. ook die thuisbasis. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, ik word er emotioneel. van. Ik Kijk me zo aan. Dat we, dat we beseffen, ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, misschien is uh, een goed idee. O, oh, yeah. O, oh, yeah. yeah.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 No bee. Oh, child, why, that's been a managed boy, but a man, I'm a full grown man, I'm a man, I'm a rolling stone je koetje mee on the outside. Just me, my mate. George. Ja. Je, je treedt momenteel overal, nou, overal op diverse plaatsen op. Ja. Waar kunnen mensen je vinden als ze zeggen: van, Nou, dat willen we wel eens een keer proberen met die uh, Joyce Meister? Uh, op www.joyismeister.nl.nl. Nog een keer: met meester, maar dan met EI.nl. En je kunt me ook via bereiken via de e-mail: dat is op info.joicemeester en uh, je kunt met al je vragen bij me terecht. Dus, uh, alle vragen. Alle vragen. Ja hoor, echt wel. Dat is heel veel. Je merkt vanzelf al wat voor antwoorden. Er zijn geen slechte vragen, toch? Het zijn alleen slechte antwoorden. Heb ik mij ooit iets laten vertellen? <laughs> en ik geloof dat. <laughs> Ja. En verder kunnen ze jou dus 14 februari. Uh... 14 februari met Valentijn. Ja, en je mag vrijgezel zijn, je mag bezet zijn, ah. je mag op zoek zijn. <laughs> alles, alles. We gaan maken het gewoon gezellig. <laughs> ja. en tot laat is dat zo. Dus. Dat is tot een, uh, tot een uurtje of één zijn ze open. <laughs> maar nou, wij spelen niet tot één uur. Wij spelen vanaf een uurtje of vijf. Dan spelen we het twee keer drie kwartier. Dus um, er zal wel een pauze tussen zitten. Dus rond half acht, acht uur zullen wij, uh, wij klaar zijn. Vanaf vijf uur dus. Ik okay. af even hier. Joyce, dan wens ik jou heel veel succes met ja, de rest van je opleiding. Bedankt. Ja, jullie ook. En heel de veel plezier op Valentijn. Wie weet wat voor mooie dingen er op jou afkomen. Ja, oké. Ik droomarmig Bedankt. Ja. Down. we'll get there. Take your time. Don't work so fast.